Laat ons deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen uit Psalm 57, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Mijn toevlucht is de schaduw uw vleugelen, ik berg mij daar voor alle tegenheen totdat uw macht de vijand zal beteugelen, het eerste vers uit psalm 57. <totstuken> Aan u zal worden voorgelezen uit het boek der psalmen. Daarvan de 57e psalm. Psalm 57. Een gouden kleinoot van David voor de opperzangmeester Altajet, Als hij voor Sauls aangezicht vloot in de spelom. Wees mij genadig. O God, wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw Uw Vleugelen, Totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. Ik zal roepen tot God, den Allerhoogste. Tot God, die het aan mij volleinde zal. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen. De makende dengene die mij zoekt op te slokken. Sela, God zal zijn goede tierenheid en zijn waarheid zenden. Mijn ziel is in het midden der leeuwen. Ik lig onder stoken branden. Mensenkinderen, welke tanden spiezen en pijlen zijn. En hun tongen scherp zwart. Verhef u boven de hemelen, o God. eer, zij over de ganse aarde. Zij hebben een net bereid voor mijn gangen. Mijn ziel was nedergebukt. Zij hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven. Ze zijn er middenin gevallen, zela. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. Ik zal zingen en psalm zingen. Waak op, mijn Heer, waak op, gij luid en harp. Ik zal in de dageraad opwaken. Ik zal u loven onder de volken, O Heer, en ik zal uw psalm zingen onder de natie. Want uw goede goedertierenheid is groot tot aan de hemelen, en uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef u boven de hemelen, O God. Uw eer zij over de ganse aarde. Onze hulp en onze verwachting... zij in de naam des Heren... die den hemel en de aarde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 Van God en Vader en Christus Jezus, de Heer, door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij daar, zich te zien. Heer, in uw hoge en aanbiddelijke raadsvervulling, mogen wij vanavond verkeren onder de bediening van uw woord. Het is de van u verordineerde, gewilde en geopenbaarde weg, waardoor u, u raad uitvoert naar de beleidenis van uw kerk, waarin de zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht, een gevallen geslacht, een gemeente en eeuwige leven, vergadert en dat door woord en geest. Nu zijt u die God die niet alleen middelen verordineert, maar ook ze gebruikt en zegent. En alzo zo mocht het ook u behagen vanavond om dat woord dienstbaar te stellen. En daartoe uw goddelijke naam en deugde verheerlijken. Daar aan is onlosmakelijk verbonden de zaligheid van uw gemeente... Maar u mocht die gemeente vanavond ook willen uitbreiden, door de kracht van uw woord mensen te wederbaren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Om dat wonderlijke gans boven natuurlijke en onwederstandelijke werk te verheerlijken in het harten van mensenkinderen, die van nature naar u niet zoeken en van nature ook niet naar u vragen, die een voorzichtig verdrag met de dood en een overeenkomst met de hel hebben gesloten, want we liggen alle nakroos in Adam begrepen, en daar zegt u woord van dat de mens dood is in de zonden en dood in de misdaden en heer, we weten het, dat we dat zo vaak hebben beluisterd en misschien nog wel toegestemd, maar als uw geest ons op de school van vrije genade dat doet in leven, dan zal niet anders dan de beleidenis van Ephraim de onze zijn en een hartelijk kloppen op de heu bekeer mij, o oh God, dan zal ik bekeerd zijn. Dan bent u het die trekt met koorden de liefde en de zelen Die mensen losmaakt van een eer tijd... en een weg gaat aanwijzen. Naar uw woord staat op de weg in toe toevraag naar de oude paden, wat toch de rechte weg is. En wandel dan ook in diezelfde heilige lust. Verwekt u dan om naar al die geboden en alle volmaaktheid te leven. En te doorleven dat we door die werkende wet niet zalig kunnen worden. Om het einde der wet te leren kennen welk is Christus en niet die gelooft. Want uw kerk wordt wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Die in de hemelen bewaard wordt voor de uwen. U wilt ons ook brengen onder de bediening van de Heilige Doop. En in die Heilige Doop wordt ons gewezen naar de noodzakelijkheid van de reiniging door de bloed des Lams. Opdat we die bediening zouden nodig krijgen van dat bloed, dat bloed dat heiligt. Dat bloed dat reinigt, dat bloed dat rechtvaardigt, dat bloed dat zalig, dat bloed dat onmisbaar wordt. Waarvan uw oude gemeente het west niet door goud en nog door zilver, maar door het dierbare bloed als lands verlost. Geef dat in de kracht van de genade te beleven en de verlangens van uw gemeente was mij geheel dan zal ik witter wezen dan sneeuw dat pas op de aarde nederviel. Mocht u erfenis aan schouwen, o God, die ook onder woorden en sacrament door de trekkingen van uw geest, die onontmakelijke verbondenheid weet met die inzettingen, een dag in uw huis is me beter dan duizend elders. En hoe liefelijk zijn met uw woningen, o Here, daar heerscharen. En mijn ziel is begeerig en verlangen naar de voorhoven. Mijn schots, Heer, u hebt het vaak zo waar gemaakt dat uw volk verblijdt in uw bedenhuis. U zou Sion, u zou daar armen spijs, daar ook zegenen. Op de ruimste wij zijn uw priester met uw heil bekleen. En het volk doet jeugd wel tevreden dat het dus goed was vanavond. Door uw zoete tegenwoordigheid. En dan mocht u aanschouwen ook die die met ons niet kunnen samenkomen. De omstandigheden. Ze zijn nu de levende God bekend. Ach, dat ons niet zijn in de grote dag ons niet met lege handen zou doen staan voor uw troon, wij die de weg hebben geweten en niet hebben bewandeld. U zegt het zelf, in Jezus, de een die had een vrouw en die was getrouwd en die kon niet komen, een ander die moest naar de rouwdienst en een ander die moest naar zijn akker. Maar u komt te zeggen, heden, zoals zijn stem hoort, Verhard u niet. En mocht het dan u behagen, o God, ook te gedenken aan deze doopouders. Die hier zijn met hun toebetrouwde kinderen. En met al die zegeningen en ook weer met al die levensvragen daaromheen. En ook de zorgen, want u zijn er ook bij, heren. Ouders die zorg hebben over het toebetrouwde pandje, ach het wordt maar openbaar, dat ook het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is, dat u ze verlenen door genade waarlijk die heilige worstelingen te kennen met de toebetrouwde kinderen, het mochten zaad van u de Heer gezegend wezen, want jong leven, dat kan ook zo spoedig. Van ons worden ontnomen. Zijn ook de vele voorbeelden van. O God en geef dan dat ze zullen voorleven. En dat hun opgroeiend zaad en heilige jaloersheid. Die voetstappen mochten drukken die we ze moeten voorleven heer. We zijn zo verantwoordelijk. Voor de opvoeding van onze kinderen. Heer, ik denk ook aan die gezinnetjes die vanavond hier. Hadden kunnen zijn en door omstandigheden er niet bij kunnen zijn. Een van de moeders is door krankheid niet in staat hier te zijn. Ander gezinnetje was door familieomstandigheden ook hier niet aanwezig. U mocht ze willen gedenken. De zorgen nodig en de kudde aanschouwen het trouwdragende. En uw gunst willen vertroosten over weduwewees en weduwe. En weet u naren u opzicht willen houden en ouders vertroosten, die kinderen verloren. heden de noden van de kerk, kent u die in ziekenhuizen zijn, de ernstige thuis. Denk ook aan een baby die ook weer in ziekenhuizen was en nu ook weer gisteren terugkeerde tot de ouders. Ach, daar zijn zoveel zorgen over dat jonge leventje. We zeggen zo vaak, het is een wonder als het er nog is. Maar dat is zeker waar in dat jonge leven. Mocht u nog wonderen verder willen doen in natuur en genade. zoud u al zo uw kerk willen bouwen van noord en oost en west en zuid. En al zo waarmaken dat u zegt tot noorden geef en tot het zuiden houdt niet terug. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde de rade. Dat u... Uw knecht en de schouwen en allen die uw kerk hebben te dienen. En geef vanavond uw knecht in de bediening van woorden, sacramenten, de zalving der heiligen. Die alle dingen weten dat om uw naam ze wil. Amen. Ik lees u nu het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen der gemeente. De hoofdsom van de leden heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen de storend zijn... ...zodat wij in het rijk gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Het leed ons de ondergang en de besprengen met het water, waardoor onze de onreinheid, onze zielen wordt aangewezen...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 totdat we eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren... en in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, of we met z'n allen verbonden twee delen begrepen zijn... zullen we ook weder van God door de doop vermaand... en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk... dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heiligen Geest aanhangen... betrouwen en liefhebben van ganse harten... van ganse zielen, van ganse gemoeden... Met alle krachten de wereld verlaten onze oude natuur doden... en in een nieuw godzalig leven wandelen. En dat we soms tijd dat zwakheid en zonde vallen... zo moeten wij in genade niet vertwijfelen... nog in de zonde blijven liggen. Over doop dopen, zegel en ontwijfelbaar getuigen... Is, is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan... zo mag men ze nog daarom van de doop niet uitsluiten...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 tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en u, u zaad na u. Dit betuigt ook Peters in handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe u en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zoveel als dat de Heere onze God roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel dat verbonds en de gerechtigheid dat geloos was gelijk ook Christus en omhels de handen opgelegd en gezegend heeft, nummer 10, vers 16. Terwijl u nu de doop in de plaats dat besnijdenis gekomen is, zullen men de kinderen als helftgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen.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 En de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. En door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de heilige geest, een enig God leeft, regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heer Christus. Ik heb gehoord dat de doop een ordening gods is. Om ons en ons zaad zijn verbonden verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat ge al zo gezind zijt... ...zult gij van uw hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk. Hoewel onze kinderen... In zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan alle rang de ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen of niet bekend dat ze in Christus geheilig zijn en daarom als lidmaten zijn naar gemeente behoren gedoopte te wezen. Ten andere of de Leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloof begrepen is. En in de christelijke kerkel hier geleerd wordt, die bekende, de waarachtige en volkomen leerde zaligheid te wezen. En de derde, of geniet beloofd en voor u neemt, deze kinderen, als ze tot het verstand zullen gekomen zijn waarvan gevader vader en moeder zijt. in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen. ...te doen en te helpen... ...onderwijzen. En geliefde ouders... ...wat is dan daarop... uw antwoord? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Geliefde ouders... ...de geboorte... ...van nieuw leven... ...is toch een zaak van... ...verwondering... Een ...zaak van blijdschap... ...de bediening... ...van de heilige doop... ...is toch... ...een bijzonder gebeurtenis in uw leven... ...het leven van uw gezin... ...midden van de gemeente... ...want wij hebben toch gehoord... ...dat de doop... ...een van God is om ons en onze kinderen het verbond te verzegelen. Dat is toch een wonderlijke en een blijde tijding. En dan begrijp ik sommige dingen niet. Ik zeg dat met een heilige ironie. Wat dan niet? Wel, toen we in het formulier gebed u, uw kinderen, de gemeente aan de Heren hebben opgedragen. En op een bijzondere wijze, hoort u op een bijzondere wijze gesproken hebben over het leven van uw kinderen, dan lees ik dit. Hem aanhangend, kruis, vrolijk. Dragen, ...opdat we dit leven, het welk, toch niet anders is dan een gestadige dood. Vindt u dat geen paradox? Eerst wordt over de blijdschap gesproken, dat zegt het woord van God toch? Want als er een nieuw leven is, dan wordt er blijdschap staat Zelfs de bange baren zweeën worden dan vergeten, want er is nieuw leven... Als de God van de eed en het verbond... nog in deze bange tijd betoont... zijn naam te planten van kind tot kind... want hij is de God van de eet. En dan in ene keer komt dat gebed. Ons leven is een gestadige dood. Hoe? Hoe? Wel, opdat u met alles... met alles wat God in uw leven doet en geeft... herinnert wordt dat... De bezoldiging van de zonde daar niet mee is weggenomen. En dat we herinnerd worden dat we hier geen blijvende stad hebben. U niet, uw kinderen niet. De gevolgen van de zonde, die dragen we samen mee. Daarom zijn de barens bang. Daarom is het moment van de verlossing een bang moment. Daarom zijn de gebeurtenissen in die dan plaatsvinden in een gezin vol van spanning. Dan is het dus waar dat de schaduwen van de dood al om ons heen zijn. En in de ambtelijke bediening, ouders, komen we helaas maar al te veel tegen dat ook jong leven de gevolgen van de zonde niet te boven gaat. Wat een zorg. ...kan er in een wieg leggen, gelegd worden. Want een zorg kan vanaf de eerste brille momenten ons gezin bevatten. Dat is toch zo? En bovendien is het geen grote zorg... ...dat we met onze kinderen aan allerhande ellendigheid... ...ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn... ...is dat geen zorg om de heren na te schreeuwen bij dagen en nachten die de schaduwen van de dood overwon en die in de bediening van de heilige doop ons wijst naar de allergrootste blijdschap, namelijk dat in het bloed van het lam de reiniging van de zonde gevonden wordt. Het is juist de doorleving van de schaduwen van de dood zijn om ons heen, om door dierbare geloof de toenadering te kennen tot het bloed dat reinigt. Reinigt van alle zonden niet voor niets, was in de heilige symboliek van de oude bedelen de moeder de eerste tijd onrein. En die heilige symboliek om te leren dat over alles de reinigende kracht... Van de genade noodzakelijk is, neemt dat maar mee. Bij de schaduwen van de dood, de bedouwing van de genade gemeente, bediening van de Heilige doop wijst val en genade. Adam in Christus, een Adamskind, die alleen door het bloed gereinigd kan worden, dat Gods geheim, mogen de Heer ons leren, we gaan naar de bediening van de doop. Deze ouders en hun zaad toezingen. En dat doen we dan uit 134 het derde vers. Dat is heren zegen op Uda na de bediening van de doop. achter de ouderling kunt u even zitten, ja. Komt u maar. Ja. Willem Hendrik, ik doop u in de naam des vaders, en dat zons en des heilige geestes. Stapje maar terug. Komt u maar. Lydia Pieternella, ik doop u in de naam des vaders en des zons en des heilige geestes. Rijnder, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. En des heilige geestes. Dirk, ik, -ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. En des Heilige Geestes. Zo. Peter, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. En des Heilige Geestes. Komt u mij Cornelis, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. En des heilige geestes. Martina, Johanna, ik doop u. In de naam des vaders en des zoons en des Heilige Geestes. Jacoba Carolien, ik doop u in de naam des vaders en des zoons. En als heilige geestes. Amen.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 en ons dit met de heilige dood bezegeld en bekrachtigd. We bidden u nu ook door hem, uw lieve zoon, dat ge deze kinderen met uw heiligen geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk, strijden en overwinnen mogen. Om u en uw zoon, Jezus Christus, de heilige geest, de enige en waarachtige God, geluk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen tot voortzetting van dit samenzijn, Psalm 54. De eerste twee versen. O God, verlos mij uit de nood. En red door uw naam mijn leven, mijn rechtszaak zijn jij nu verbleven. Och of uw armij bijstand bood. En het tweede, want vreemden steken het hoofd omhoog. We noemen. Psalm 54, het eerste en het tweede vers. in vervolg van onze bijbellezing over de man en Gods hart vragen we vanavond uw aandacht voor het eerste boek van Samuel en dan nu het 22ste hoofdstuk ik wil uw aandacht vragen voor de eerste twee versen 1 Samuel 22, de versen 1 en 2. Ik lees u daar het woord van God. Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adelam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijns vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderden alle man die benauwd was en alle man die een schuldijzer had en alle man wiens ziels bitterlijk bedroefd was en die werd tot een overste over hen, zodat bij hem waren omtrend 400 mannen. Vanavond willen wij u aandacht vragen voor de Spelonk van Adulam. Drie gedachten. Ten eerste het komen tot de Spelonk. Ten tweede de bewoners van de Spelonk en de begeerten in de Spelonk. We spreken over de Spelonk van Adulam. Ten eerste het komen tot die spelonk en toen ging David van daar en kwam in de spelonk en zijn broeders hoorden en het ganse Huis zijn vaders en kwamen was af en tot hem vergaderden. Dus het komen, de bewoners namelijk die benauwd was, alle man die een schuldijzer had, alle man wie in Siels bedroefd was, dat zijn... De bewoners en de begeerte in die spelonk, ook dat leert mij de schrift. En hij werd tot een overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En dan mogen Gods Geest ook nu de schriften openen. Een geliefden, ook nu begint dit teksthoofdstuk. Met het woordje toen. En toen ging. En dan worden bepaald bij het leven van de man naar Gods hart, die hoog opgericht was. De liefelijke in de psalmen. En nu, als dat woordje toen ging vanavond de aandacht vraagt, dan ziet dat op een stuk leven dat zojuist aan hem voorbij gegaan is. En daar tekent de Heer het leven van de zijne door alle tijden en eeuwen heen. Namelijk, de weg Gods is door de zee. Het pad gaat door diepe waters. Het gaat altijd door het onmogelijke van de zijde van de mens. En ik weet, daar kom ik op terug... daar heeft David niet op gerekend. Maar wie van Gods kinderen wel? Wie heeft in beginsel durven denken... aan het woord van de apostel? Wij die leven worden altijd in de dood overgegeven... Om Jezus wel. Dat leven dat staat toch naar leven, leven, leven. En toen ging, bepaald ons bij, donkere tijden. Die aan het leven van David zijn voorbij gegaan. Nee, nu zingt men niet meer. Hij heeft zijn tienduizenden verslagen. Nu vind ik een verslagen mens, want we weten dat hij uit het land der Filistijnen gaat, dat hij daar door de koning Achis is weggejaagd. En we weten ook waarom. Het is niet zo gering en het is of die woorden van die Filistijnse vorst, nog altijd dat hart van David doorwonden. Namelijk, ik heb niet aan razende gebrek. Het is een wonder dat hij niet omgekomen is. En dat vindt u nu in dat leven van deze man God steeds terug. Steeds maar weer een wonder. Niet omgekomen. Maar dan stond hij er wel achter. En ik denk dat je daarmee ook een exempel vindt... van al degenen die de waarachtige wedergeboorte... tot God bekeerd zijn. Hoe vaak hebben ze het... Hea, hij die daar neder ligt, dan niet beluisterd? En hoe vaak heeft de vijand al in hun hart gefluisterd... ge hebt toch geen heil bij God... Langs de weg van het wonder heeft God hem bewaard. En als hij nu Agis, de koning der Filistijnen, verlaat en een van de Filistijnse steden gat achter zich laat, dan vinden we daar geen man die met zijn hoofd opgericht zijn weg vervolgt. Hij is vernederd, diep vernederd als hij het land der Filistijnen verlaat. En weet uw gemeente... daar kan hij nou niemand de schuld voor geven. Hij kan het niet op de omstandigheden werpen... en over de moeilijkheden... en over die Saul die hem zo nagejaagd heeft. Deze man heeft bij het geest van de ontdekking... bij aanvang zijn schoolbrief gekregen... En weet u volk, Gods, die krijg je elke dag weer terug. Elke dag opnieuw. En dat zegt het woord. Wij maken de schuld toch elke dag meerder. Zo zie ik hier die man, Gods. als we vanavond hem gaan volgen. Waar we nu al, hoeveel malen zijn we al, over David met u bezig geweest. Dit is de 32e bijbellezing. Wat hebben we hem al langs vele wegen moeten volgen. En nu, nu komt er een andere periode in zijn leven. Ik lees, toen ging David. Eigenlijk staat er niet zoveel van geschreven, alleen... Dat hij in de spelonk al duurlang komt, kom ik nog al overheen. Maar wat weten wij nu eigenlijk van, van dat gaan naar die spelonk? En van die weg die hij daartoe ging, weten we daar niks van? Ja, heel veel. Wat dan? Uh, u bedoelt dat daarmee het leven van Gods kinderen uh, en hun bevindelijk leven beste aandacht mag krijgen. Of zo'n die kerk niet. Gods goedheid zal uw druk eens veranderen in geluk. Maar laten we maar naar de schrift gaan. Weet u, er zijn twee psalmen die David gedicht heeft. In deze periode. En dan kijken we in zijn hart... Je kijkt niet zo makkelijk in niemands hart. Oh, daar blijft zoveel achter dat versie verborgen. waar je nooit doorheen kijkt. Maar nu doet David voor God zijn hart wagen wijd open. Zullen we eens kijken? Daarom liet ik je natuurlijk ook Psalm 57 voorlezen: Een gouden kleinood van David. Voor de opperzangmeester al Als hij volsauws aangezicht vloot. In de spelonk. En wat zegt die man nou? Heri, ik ben David. U hebt me gezalfd. Ik ben uw kind. Ik ben uw knecht. Ik ben de toekomstige koning Israëls. Nee. Wees me genadig, oh God. Wees me genadig. Ik zou roepen tot Allerhoogste. Mijn ziel is in het midden. Daar leven. Ik lig onder de stoken branden. Mijn hart is bereid. O oh God. Mijn hart is bereid. Hoor je? Dan weten we al heel veel. Nog eens wat lezen. Hij heeft ook Psalm 142 gedicht. Hoef je niet naar te raden. staat er boven. Een onderwijzing van David. Een gebed. Dus die man heeft wel een... Biddend leven gekend. Als hij in de splonk was. Ik riep met mijn stem tot de heren. Ik smeekte tot de heren met mijn stem. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. En als gij mijn geest in mij overstelpt was. Toen heb gij mijn pad gekend. Let op mijn geschreid. Want ik ben zeer uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers. Want ze zijn machtiger dan ik. Ja, maar dat, dat heeft hij gedicht. Als we over dit moment moeten denken. Toen ging David. Dan laat hij in zijn hart kijken. Ja, Gods gemeente is een strijdende gemeente. Ze hebben me omringd als de bijen. Zingt hij. Ze zijn als doornvuur vuur vergaan. Anders dan zou je alleen maar over Adulam spreken. En even vergeten wat hier een kind van God, een knecht Gods, een toekomstige koning doorleeft in dit huilende woestijnleven. Want meer is het toch niet? En dan lees ik en. Hij onkwam in de spelonk van Adulam. Daar moeten we even over denken. Want zo'n geschiedenis... Wie heeft daar nog nooit eens over horen preken? Over de spelonk van Adulam. Wat, wat was dat eigenlijk? En waar liggen die spelonk van Adulam? Nou, dat vind je al aangekondigd in Joshua. Als Joshua... Het volk onderwijst over de steden die ingenomen moeten worden en veroverd zullen worden. Dan wijst hij naar een plaats die ligt in de toekomstige stam van Juda. En dat was de plaats Adulam. En daar vlakbij in die rotsgebergten, daar waren veel spelonken. Hele grote spelonken. Ook die spelong van Adulam was een hele grote spelonk. We weten immers uit deze geschiedenis dat er 400 mensen kunnen bivakeren. Dus ruimte genoeg. Ook dat moeten we eventjes onthouden. Wat ons wel de aandacht vraagt wat het betekent. Hoe heeft de Heer, de heilige bijbelschrijver, deze plaats en deze spelong doen noemen. En dan lees ik in dat woordje adulam twee woorden. Want het woordje adulam is samengesteld uit twee Hebreeze grondwoorden. En het eerste grondwoord, dat is het laatste gedeelte van het woord adulam, dat is het woordje am. En het tweede is het woordje adul. Nou, en dan komt het wat het betekent. Het woordje Am wil eigenlijk niks zeggen dan volk. En het Adde, dat betekent rechtvaardige, edele. De spelonk van Adulam heeft zijn naam gekregen omdat het een schuilplaats was voor een rechtvaardig volk. Voor een volk van edelen. Een heilig volk, een verkregen volk, om de deugden te verkondigen. van Hem die riep uit de duisternis. tot zijn wonderbaar licht. In dit huilende woestijnleven. van David en degene die met hem waren. had God een plaats bereid. Een spelonk. Een onderkomen. Voor een rechtvaardig en voor een edel volk. Daar zou je toch nogal wat van kunnen zeggen. Want als ik straks met u al die mensen na moet gaan, zijn dat de edelen? Wordt ook hier nu niet de brief van Paulus aan Corinthe in alle heerlijkheid vervuld? Ziet u roepen, broeders? Niet vele machtigen, niet vele edelen. Het onedele, het dwaze, dat heeft God uitverkoren. Zo was het naar de eeuwige wijsheid Gods. Nu begrijp ik ook die naam. En nu weet ik ook wie daar een plekje in gekregen hebben. Een rechtvaardig adeldom. Dat zijn we niet van natuur. Nee, nee, dat hoor je ook niet door de doop van uw kinderen. Dat word je alleen door een almachtige en een vrijmachtige en een soevereine daad van Gods welbehagen. Daar kom ik ook op terug. En in die spelon van Adulam met zijn rijke historische achtergronden, daar spoedt zich David de man naar Gods hart. Daar staat eigenlijk, hij ontkwam. Ook dat woord heb ik met... Bedachtzaamheid overdacht. Hij ontkwam. Wat is dat eigenlijk? Hij ontkwam. En dan zie ik in mijn gedachten om u dat beeld duidelijk te maken. Men greep naar David. Ja? En had hem bijna te pakken. En hij ontkwam. En zo zag ik de verborgen exegese van de tocht van David, van God naar Adulam. Men heeft naar hem gegrepen. En bijna te pakken gehad. Maar toch greef de hel mis. En toen zag ik het leven in David. Als het leven van Gods kinder. Wat heeft de hel zijn handen al uitgestoken naar de levende kerk. Wat zijn er veel momenten in dit leven. Dat ze denken. Nu zal ik nog één. Zou die straks zeggen. Eender dagen. In de handen van Saul omkomen. En ik dacht vanmiddag. Dat zal nou blijven tot de laatste snik. Van de levende kerk. De duivel heeft maar één begering. Om die kerk in zijn handen te krijgen. En dat kan soms he hele griepers zijn. Wat denkt u van Simpson? Wat denkt u van Simpson? En toch, en toch heeft de helm niet kunnen vasthouden, want het was een pandje gekocht, weet u wel? Hij was verlost uit dat rijk van de machtige der duisternis. Maar het is wel een les. Toen dat steng niet, en hij ging en hij liep en hij kwam. Nee, hij onkwam. Zo zing die gemeente toch? Won kwamen haas, de vogelvangers net, die loze strik tot ons verderf gezet? Zo zie ik dat leven van de man gods hart. Hij is omringd door velen. Maar ook van zijn leven staat het dat een vurige muur. Van Gods genade om hem heen is. Die voor hem zijn, zijn nog altijd meer dan die tegen zijn. En dan weet ik al veel van die tocht die hij maakt. Ik heet het uit de psalmen wat hij ervan zegt. Ik weet van het woord hoe hij het heeft beleefd. Het is een bestreden mensenkind. Die op weg is naar de spelong van Adulam. En hij ontkwam in die Spelonk. Ik dacht nog aan de zaak, weet je gemeente, toen hij de grenzen van het Filistijnse rijk overschrapt, toen kwam hij weer in het koninkrijk gods, dat was het beloofde land, aan Abraham, Isaac en Jacob toegezeid, maar meer, toen hij daar binnen stapte, stapte hij in de landstreken van Juda. En had de Heere hem in datzelfde juda niet laten zalven. Dit was toch zijn rijk, zijn koninkrijk. Dat had de Heere toch gezegd, zalft hem tot koning over mijn volk. En daar stapt een vluchteling, een opgejaagd mens, waar heel de hel naar grijpt. Die stapt in dat land daar belofte. Ik dacht bij mijn eigen, David, hoe moet jij dat beleven? Jij, die verhoorde man, jij, die door God gerechtvaardigde man, jij, die zoveel zegen van God ontving, want je bent toch de toekomstige koning van dit land, waar je nu je voetstappen in zet. Ja, maar, maar die weg naar de kroon, ziet u die weg naar de kroon, die was nog lang niet ten einde. Want die weg naar de kroon, die is zo heel anders dan hij dacht. Die God na zijn eeuwige wijsheid heeft vastgelegd. De Heere zei door de mond van Jezaja, ik zal de kromme wegen, die zal ik recht maken. Maar, dan staat hij er wel achter. Zie je, dat die zwerver gaan en toch... ...de beloofde koning en de staat dat ze tot hem komen. Toen hebben we gedacht, waarom komen die mensen? Want dat is het eerste wat we toch overwegen moeten... ...en zijn broeders hoorden het en het ganse huisjes vaders... ...en ze kwamen derwaars tot hem af. Waarom zijn die mensen gekomen? Wel, dat is niet zo moeilijk... Want al degene die met bloedbanden en vriendenbanden en door genade aan David verbonden waren... ...waren in de tijd in hun levenskeus openbaar gekomen. Niet waar, maar als God de mens wederbaart. dan komt er een levenskeus. En die levenskeus is daar niet verborgen gebleven. Want die levenskeus heeft ze doen afscheiden... Van Saul en van Saul's dienst en van Saul's wetten en van Saul's toekomstverwachting. Want in de keus van het leven zijn ze door genade ontdekt geworden. Dat het leven van Saul eindigt in de hel. Of niet? God je toch bekeert. Laat de Heer toch zien dat je weg en weg naar de hel was. Ja toch? Ja toch? Dan laat de Heer je toch zien dat je zelf bezig was je eeuwig van God af te zonderen. En dat er dan een moment in dat leven komt. Dan wordt er een keus gevrocht en die keus die is gevrocht. En die krijgen betrekking op David. En toen ze die keus naar buiten openbaarden. Kon dat niet achterblijven. Toen kwam de vijandschap van van Saul in al zijn hevigheid naar buiten. Welkom in de strijd. Dat zeiden ze toch vroeger. Dan nou krijg je toch tegen wat tegen God is. Maar je krijgt ook voor wat voor God is. Want deze mensen zijn uitgedreven. Eigenlijk is de strijd van Saul een strijd tegen God. Een strijd tegen Gods raad. Een strijd tegen de toekomstige koning Israël. Het gaat eigenlijk om de uitleving van een mensenhart. Die voor Gods wil en raad niet kan buigen. En die vijandschal zal blij. Zeker, hij is een type. Een type van die medere Salomo. Van die medere David. Natuurlijk, dat is ook een verkoren koning. Een gezalfde koning. En dan zou ik helemaal geen moeite hebben om te wijzen naar Davids zoon en Davids heren. En hoe de weg naar de troon en de kroon door de dood en de onmogelijkheid gelopen heeft. En dat die kerk die hem volgt ook diezelfde weg gaan moet door de onmogelijkheid. Denken wij niet. Dat is geen verzinsel van mensen. Maar dat die achter mij willen komen, begrijp je? Die is zichzelf en die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Een type. En dan komen ze. Hoe kort de gedachten nou, u begrijpt dat wel, ze komen. Wie zijn dat? Ook dat wordt ook niet verborgen. Broeders. Hé, hey. je. De Heer heeft in dat huisgezin van ICI. Er stond nog wonderen gedaan. En je weet hoe vijandig die broers waren in mijn zin. Herinner je die bijbellezing nog? Dat Eliab zei, gij vermetel mens. Die broeders van diezelfde bloedgemeenschap. Nee, door datzelfde bloed gekocht. Daarom zijn ze gekomen. En als ik zonder filosofie het naga, weet je wie ook naar die komen? Weet je wie? Die oude Isaïe. En die oude moeder van David. Dat kan je lezen laten Hoe de Heere David met deze ouders werkzaam maakt. En de zorg over hun uitbreidt. Ze kwamen, ze hebben ervan gehoord zaten, dat hij er was. En toen, ja wat moet ik dan voor voorbeelden nemen. En wie moet ik nu pakken om u duidelijk te maken over de leidingen die God met zijn kinderen op aarde houdt. Laat ik dan eens met die oude Isaïe beginnen. Die oude vader. Ja. Die heeft natuurlijk in beginsel dat kind van hem ook gezien. Als jongen. Nou ja. Jongen een beetje, beetje, beetje afzonderlijk kind eigenlijk. Hè? Want die had hem toch niet geroepen toen de zalving komen moest. Nee. Toch wel eens naar hem gekeken denk ik. Zoals ouders wel eens kunnen kijken naar hun kinderen. jongen, Zou er wat van God in zitten? beslag eenvoud, niet in de wereld meer durven huppelen, een afgezonderd leventje boven dat de slaapkamertjes wel eens vinden, de tranen, niet waar? Ja, dat is natuurlijk niet verborgen gebleven. En toen die opgang en die komst van Samuel en die olie die daar over het hoofd van die jongen uitgegoten is, het heeft hij allemaal gezien. En toen die daar bij Saul aan het hof kwam. En die overwinningen op die Filistijnen. En dat zingen dat hij zijn tienduizenden verslagen had. Tjonge, dat is toch een groot wonder. Als de genade gods en uw kinderen tot zoveel ruimte komt. Maar oh ja, en dat is ook anders gegaan bij ICI dan dat hij gedacht had. In plaats dat ze zingen van zo moet die koning eeuwig leven betel ik met diep ontzag... Heeft hij de laatste maanden niks meer van David gehoord? Het was niet in de tijd zoals we nu zitten. Wat zou er met hem gebeurd zijn? Tuurlijk de geruchten wat er allemaal afgespeeld is. En hoe Saul met zijn spees gegooid heeft en Jonathan bedreigd heeft. Dat geruchten ze natuurlijk wel. Maar David. En in ene keer komt er een berichtje tot die zee. Wij weten waar David is. Hij leeft. En hij is in de spilong van Adulam. Waar het rechtvaardige volk. En de edelen van de hoge plaats samenkomen. En daar wil de ICI ook bij zijn. Zie je, dat, dat volk, weet je. Daar wou hij toch wel bij zijn. En zo is hij gegaan, deze oude ICI. Hoe zou die ontmoeting geweest zijn met zijn David? Ja, twee mensen. Die misschien samen er niks meer van begrepen. Is dat nou het einde? En dan staat die oude moeder vandaag. Die is er ook bij in die spelonk. Kan je maar lezen. En dan zie je de jongen. Ja. Uh, niet omgekomen. Nee, de zuivel heeft voor niets geprobeerd. Het is hem niet gelukt. Zo wordt het komen tot die spelonk aan ons medegedeeld. Ja, en dan moet ik nodig naar mijn tweede gedachte... Want nu wordt onze aandacht gevraagd voor de bewoners. Naast, dus Davids ouder, zijn vader, zijn moeder, blijkt dat daar in dat rijk van Saul nog een overblijfsel is naar de verkiezing van de goddelijke genade. Die eerste zal er altijd zijn, dat is het onuitroeibaar getal daar verkorenen en daar heeft die vijand boog en schild en vurige pijlen nog verspeld. Nou, en, en dan lees ik en dan worden ze aan mijn aandacht voorgesteld en toen dacht ik vanmiddag in de overweging van deze waarheid jongen, dat is nogal wat schuldijzer benauwd bitterlijk bedroefd zijn dat kinderen zijn dat kinderen van God komen die in die schuilplaats des allerhoogsten terecht. Zijn dat degene waar David straks hoofdoverste over wordt? En wie zijn dat dan toch wel die de schrift met zoveel nadruk aan ons voorstelt? En waarom dat de schrift ons dat zo duidelijk leert? Waarom? Omdat ik geloof dat er een erfdeel op aard is die is borende vol vragen vol van raadsels een erfdeel die zichzelf niet verklaren kan en die in wegen geleid worden dat als de Heer er geen licht over gaf ze niet zouden weten wat er met te gaan is. En nu wil de heren door de schriften ons dat eens duidelijk maken. En dan hoop ik dat er vanavond van de zulke zijn. Die ook die gang naar die spelonk van Adelum kennen. Want je kan natuurlijk spreken over die spelonk en de rijkdom ervan. Maar als je nou niet tot die bewoners hoort. ...en je wordt in de schrift niet aangewezen... ...wie dat het zijn... ...dan zou u dus ook niet weten... ...waar David koning over zou worden en overste. En u geeft de schrift ons daar onderwijs over. Heb je je er zelf veroven vanavond? Of is het te verlangen van je ziel... ...om dat te horen verklaren... Van weet je ze komen aan. Door dat goddelijke licht geleid. Om het nakroos dat de here wordt toebereid. Te melden het heil van zijn gerechtigheid. En grote daden. Nou. Laten we dat visitekaartje maar eens lezen. En laten we de rijke betekenis ervan. Eens gaan onderzoeken. En hopen dat u vanavond met insluiting van uw eigen hart zou zeggen... O oh God, zijn ze dat? Dan, dan ben ik er geen vreemde van. Ik lees. En tot hem vergaderden... alle man... die het benauwd had. Ze zijn dus het rijk van Saul gaan verlaten. Dat... Dat hebben ze los moeten laten. Weet je wat ze in het rijk van Saul tegengekomen zijn? Waar komt de kind van God tegen die door God bekeerd wordt? Nou, jezelf natuurlijk, ja, vanzelf kom je jezelf tegen. Maar dan kom je je vijandschap tegen. Dan kom je weerzin tegen. Want het leven van de kerk roept weerzin, want dat kan niet anders. Dan kom je vijandschap tegen. En je komt er ook de dood tegen. Want God zet de dood op je vorig leven. Dat heeft de wereld nog nooit begrepen. Maar dan zet de Heer de dood op je vorig leven. Daarom kan de keus van het leven niet verborgen blijven. Dat zie je in de levensopenbaring. Want de Heer heeft de dood op dat vorig leven gezet. Daar kan je er niet meer in thuis weten. Daar wil je ook niet meer in thuis zijn. Daar wil je ook niet bij gerekend worden. Dat wordt een heilig volk. Een verkregen volk. Een afgezonderd volk. Nog, ook nu nog. En hoe moet dat dan met die gedachte van benauwd? De kanttekening zegt arm en ellendig. Hé, hey, toen heb ik gedacht. Dus als ze daar komen, die benauwd, dat zijn geen bezittende mensen. Nee, echt niet. Die geestelijk tot de koning der kerk geleid worden. Nee, dat zijn geen rijke mensen. Hoe dat ze arm geworden zijn, daar ga ik met u over denken. Maar ze zijn benauwd, staat er. Ballingen. Eigenlijk staat er, ze zijn in bezet gebied, weet je Benauwd, Van alle kanten dreigt de dood en de vijandschap. Benauwd. Ik denk aan psalm 3. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezoren rot... ...daargenen die me drukken. En ze maken niet alleen de opstand algemeen... ...om mij mijn kroon te ontrukken. Maar velen doen van mij, hoe bitter ik ook lei... Ook deze smaad al horen. God zal hun nu niet meer verlossen als waleer. Hun is geen heil beschoren. Ze hebben het benauwd. Zou dat nog eeuwig omkomen worden. Hè? Met alles wat er in het leven gebeurd is. En wat een wonder. Nu horen ze van de spelonk van Adulam. Ja. Zo voert de Heer schonk arm ben en ellendig, denk God aan mij, bestendig, zingt die oude kerk. Een andere levenslegering. Ik lees uh, benauwd en die een schuldijzer had. Ik ga even voorbij aan de bevindelijke betekenis, want ik wil mijn tekst afwerken. Ik lees een schuldijzer. Eigenlijk is dat iemand die hem hard viel. Ook nu wijst de kanttekening naar de oud-testamentische bedelen in Exodus 22 en de 25e vers. Wat betekent dat? Dat iemand achterna werd gejaagd door een schuldeiser die recht op iemands leven deed gelden. En dan staat er, dat is een onheilige woekeraar die die ziel benauwd. En wat deed men dat? Gods woord zegt dat in Exodus, kan je allemaal lezen, dat is niet zo moeilijk. Die woekeraar die stond aan de deur. Want ze hadden schuld gemaakt. En die woeker zei betalen, hè. En hoe ging dat ook testamentisch? Wanneer je niet betalen kwam, dan kwam die woekeraar binnen en die pakte die rijkdommen af. Maar als door dat afpakken van je geld en je, je, je schuld niet betaald werd. Daar bleef nog schuld over, dan stond die ijzer die weer voor de deur en zei, betalen en dan nam hij je goed af. Zelfs je lijfkleding kon die schuldeiser eisen. En dan had je niks meer, geen geld, geen goed, was je naakt. En als dan de schuld nog niet volkomen betaald had, dan kon hij recht op het leven leggen. En dan werden je als een slaaf verkocht. Nou, dit is het beeld dat de tekst oproept. En toen, ja, toen kwam het leven van de kerk natuurlijk terug. Van een volk die een keer die schuldijzer aan de deuk krijgt. Kijk hem, betalen, betalen. Door de werken der wet zal voor God geen vlees rechtvaardig zijn. Een onbetaalde schuld. ...die om voldoening vraagt... ...en niet hebben. En dan gaan we pennetjes, hè? Maak je spaarpotje maar leeg, mensen. Maak je ze maar leeg. Niet? Je geestelijke spaarpot bedoel ik? Of verstaan we dat niet meer wat het is? Dat is eerlijk gekregen, goed hoor. Niks van gestolen. Maar als die schuldijzer komt... ...dan moet je betalen... ...en dan gaat die spaarpot leeg. Nou... En de school blijft nog altijd open. Dan ben je alles wat je verzameld had op de school van Genade, ben je kwijt als groent. Nou, dan komt de dichter bij huis. Ja. Dan word je naakt uitgekleed. Hij niks meer. Dan sta je in je schande en in je schaamte voor God. Ik hm? kwam er niet zoveel tegen van die uitgeklede mensen. En je schaamt en je schande voor God. Hoeveel zitten er in Kootwijk? Je zegt, het is week, mens. Dat weet ik, oh God. Dat weet ik. Als een naakt uitgekleed mens heb ik voor je gestaan. En dan, en dan een slaaf, ja. Dan, dan gaat het om leven. En die schulduizen die eist, die eist, die eist. En die mensen die worden dus ontdaan van de waarden. Die staan daar in de schande... En die zouden in de slavendienst eeuwig omkomen. En er horen ze een boodschap: Adulam, David. En die boodschap die gaf hoop. Want ze konden die schuldijzen niet voldoen. Maar nu is de enige grond en verwachting, gans hulpeloos tot hem gevloeid. Dat was de schuldijzen. Er staat ook nog wie zielbeddelijk bedroefd was. Wat zijn dat voor mensen? ga ik zo ook over denken, maar laat ons eerst nog zingen. 32, vierde vers. gezijt mijn Heer, dat schuilplaats in gevaren. 4 van 32. ene die de toevlucht zoeken tot David en die spelonk van Adulam worden ons voorgehouden. Je hoort wel eens dat we zo weinig ons horen benoemen. Hoe zal dat komen? Durven we het niet aan om af te dalen in de diepte en te wijzen wat God doet en hoe God werkt? Moeten we niet bij het wonder terechtkomen en dat bij de voordeur? Ik lees toch de eigenschappen? Dat is toch geen dwaze inlegkunde? Als het woord van God mij het duidelijk zegt, benood, schuldijzer, bitterlijk bedroefd, bedroefd, dat tranendal hier beneden, dat geldt voor iedereen. Maar er is een bittere droefheid in het leven van die vluchtelingen naar de Spelonk. Wat is zonde jongens. Wat is zonde meisjes. Zeg kinderen was zonde. Volk van God was zonde. Zonde. Zonde is bitter. Verschrikkelijk bitter. Als God zonde tot zonde maakt, dan wee mij, wee mij. Zonde is bitter. Ze geeft droefheid, de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. De ziel is bitterlijk bedroefd, want de zonde heeft ze van God afgescheiden. Die bitterlijk bedroefde mensen, dat zijn mensen met een breuk. Tussen God en de ziel. Dat zijn mensen die de scheiding tussen God en de ziel beleven. En dat zowel in de staat van het leven. Als later in de stand van het leven. Daar ga ik niet meer op in. Dat laat de tijd niet doen. De ziel bitterlijk bedroefd. En ze komen. Ze komen. Zie ze vluchten. Wat een wonder. Dat God nog ruimte aanwijst. Nee, nee, de leer van rechtvaardiging is geen leer Die een mens in de dood laat. Hier is een leer die ons woord van God voorhebt. Er is een plaats. Er is een ruimte. Er is een mogelijkheid. En die is buiten de mens. Dat wordt in die sprong van Adulam ons duidelijk geleerd. Zie mij heren die elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat me niet. Het is het wonder van de evangelieverkondiging, die aan de bedroefde, aan de schuldenaars, aan de ellendige, een weg der zaligheid, een weg ter verlossing komt aan te wijzen. Dus wel, doorleving waarom en waartoe. En dan staat er in de schrift... En hij werd tot een overste over hen. Dat was het doel. Waarom gingen ze naar hem toe? Opdat hij de leiding over de leven zou nemen. Dat woordje overste is een heel moeilijk woord in het Hebreeuws. Dan kan je wel vier, vijf namen aangeven. Dat woord overste kan bepalen een bewaarder. Dat kan ook vertaald worden met de leidsman. Het kan vertaald worden met de aanvoerder. Het kan vertaald worden met de beschermer. Maar het kan ook vertaald worden met de verlosser. Er zijn vele woorden die ons de ruimte geven... om dat woord de overste duidelijk te maken. Nou, wat moet je dan kiezen? Nou, daar weet ik dan eigenlijk ook geen raad mee. Ja, ik bedoel om dat duidelijk te maken... Jezaja wist dat ook al niet. Hij heeft het wel gepreekt en men noemt zijn naam wonderlijk raad. Sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Al zo wordt hij verkondigd als degene die de, nou dat is misschien dan de benoeming, de enige hoop, de enige verlossing, hoe hoorde ik dat vroeger ook weer. Dan zeiden ze, toen werd er ruimte ontdekt, buiten me. Toen werd er een weg van verlossing, buiten me aangewezen. Toen het van mij vandaan niet meer kon, toen kon het van God vandaan nog wel. Kijk, dat hebben ze gepreekt. God doet een afgesneden zaak op aarde. En nog iets. Ze zijn vrijwillig gekomen. Ja. Vrijwillig, Weet je, wat een wonder als een vastgelopen volk nog ruimte buiten zichzelf mag zien. O, mijn duiven, zijn in de kloven de steenrotsen. Tomen uw gedaante, laten uw stem horen. Zo heeft de roepstem uit de spelong van Adulam ze aangesproken. En die werd tot de noze, daar God hem voor verkoren. Dat heeft David niet gezocht. Is hij voor verkoren? Is hij voor gezalfd? Daar heeft de Heer in zijn eeuwige raad toe beschikt. Is het dan moeilijk om David's zoon en here daarna te plaatsen? Van de vader verkoren, van de vader gezonden, van de vader geopenbaard, van de vader aangewezen. Daar is het lam. Ja, enkele gedachten mag eindigen. Hij werd tot een Noorse. Heeft hij gebleven ook? Hij heeft ze nooit meer losgelaten. God laat zijn kerk niet los. Nooit, nooit. Hij heeft ze in zijn handpalm gegraveerd. Daarin die huilende wildernis. Heeft hij betoond dat hij ze wilde. Is er niet eentje weggestuurd? Niet één? Ik lees ook dat zelfs de profeet God kwam. En later kwam zelfs de hoge priester Rapje daar. Het was dus wel een wonderlijk gezelschap. Daar in die spelong van Adulam. Weet je. Wat me ook opvalt. Dat er een getal genoemd wordt. 400. Dat is een symbolisch getal. Kon je ook best wat leuke dingen van zeggen. Op grond van het woord. Nou daar ga ik maar niet meer doen. Maar die 400 was er niet één te veel. Hè? En ook niet één te laat. Ze zijn allemaal geteld. Heeft ze allemaal geteld. De heren. Hij wist allemaal precies te wonen. Hij wist precies wie er naartoe gingen. Ze waren in Gods eeuwige raad vastgelegd. In Gods eeuwige besluit zijn ze verkoren. En in de tijd door diezelfde geest geleid. Naar de enige ruimte van zalig worden die buiten er was. Voor een erfdeel waar anders geen ruimte meer vol was. Was de spelong van Adelam de enige grond van hun hoop. En de enige grond van verwachting, 400. Allemaal getelden. En zij werd tot een overste. Dat was keus. Niet de eerste keus. Dat heb ik u al zo vaak duidelijk willen maken. In de wedergeboorte kiest God. Door de genade in het hart, dierbare geloof, kiest de kerk. Met dat volk. Met dat volk, weet je wel? Mozes, Ruk. Maar Gods keus ging vooraf. Maar er komt nog een tweede keus. En dat is die keus. Wanneer de heilige geest het behaagd aan een bedroefd ellendig. Aan een volk dat een schuldeiser aan de deur heeft. Om heen te wijzen dat het van hun kant niet meer kan. Schijt er maar uit om wat bezittingen bij elkaar te krijgen. Zou je niet lukken. Schijt er maar uit om met je spaarpot wat te rammelen. Dan kan je de schuld niet meer voldoen. Daar kan je je tranen niet mee drogen. Maar als je eens vastgelopen met jezelf en het nou niet meer weet. En tot hem kwamen allemaal. <kijkt> Mag ik het zo zeggen, in de nodiging van het evangelie, bedoel het rijkelijk. Spelonk is nog niet vol, hoor. Spelonk is nog niet vol. Misschien zit er nog wel iemand met een schuldijzer voor de deur. Misschien zit er nog wel iemand die doodsbenauwd heeft. Die het niet meer weet, die in een huilende wildernis over de wereld gaan moet. Die sprong is nog niet vol, hoort u? Het was de boodschap aan Mozes, er is nog plaats bij mij. Behoeftig volk, ja ja, eigenschappen, moeten genade niet algemeen maken. Wel in de verkondiging, niet in de beleving. Het is een erfdeel die het weet. Wat een wonder dat het buiten hun en die ander geklaard ligt. Ouders, met je pandje op weg naar de evigheid. De spilonk is er nog altijd. De medere dame is er ook altijd nog. Ja, hij vraagt niet naar bezittingen. Hij vraagt niet naar waarden. Hij vraagt niet naar verdiensten. Kent u uw schoolbriefje? Als man. Als vrouw. Als vader. Als moeder. Zeg je hier nou echt eens met een schoolbrief? Eerlijk hoor. Maar God weet dat. Zo zit je nou hier. Beetje er ook geen raad mee. Hè? De zorgen over de kinderen. Ik weet het. Die kan je goed bezighouden. Denk eens ook aan je arme ziel. Op weg naar de eeuwigheid. En. Onthoud dat er vanavond gesproken is. Dat er een spelonk is waar je naartoe kan en mag vluchten. Maar allemaal die eigenschappen die hier genoemd zijn. Is er dan plaats voor kinderen ook? Ja. ja. We zijn niet oud om bekeerd te worden, ook niet te jong. Is er leeftijd gebonden aan de weg bekering? Gelukkig niet, maar, maar stel het maar niet uit. Stel het maar niet uit. Terwijl de Heer zijn boodschap laat brengen, heden zogen ze stammen hoort. Nu ga ik ophalen. Uh, misschien is er nog een erfdier die zei, ja. Maar die 400, hè. Die zijn allemaal in die spelonk gekomen. Ja? En die hebben allemaal een plekje gekregen. En weet je wat ze nou van Ben tegen mij zeggen? Nee? Ja, toch weet ik het wel een beetje, denk ik. Omdat die toch naar de spelonk me niet vreemd is. Schuldijster, ik weet het. Benauwd weet ik ook. Bettelijk bedroefd weet ik ook. Dat er een spelonk is weet ik ook. En dat er een medere David is weet ik ook. Maar weet je wat ze nou van binnen tegen me zeggen. Kijk die volk is er allemaal gekomen. Maar eer dat jij er bent ben je in de handen van Saul. Eer dat jij daar binnen bent. Dan ben je gesneuveld op die weg van vrij. Nou dat is een leugen naar ro die dat tegen hem zegt. Dat is niet waar. Want de Heer heeft beloofd dat hij het goede werk dat hij begint. Dat ook volwijdt tot op de dag van Christus. En tenslotte eeuwig bloeit die glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. De heren, we hebben vol van tekort, dat weet u, maar wel geprobeerd de schriften uit te leggen <coughs> en de rijke eigenschappen die u verkondigt in de arbeid van hem die aan ons is voorgesteld. Och, de joden wisten de geraad mee. Van wie zegt David dus, als hij zegt van zijn zoon en zijn heren, en ze wisten er geen antwoord op. Maar er is een erfenis die het weet. Door het dierbare geloof naar hem gewezen. Ik heb een held. Voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik verkooren, Ik heb daver mijn knecht. Mijn gunsteling gevonden. En hem het heilige zal van mij. En trijk rijk verbonden. Dat u de waarheid toepassen. De vruchten van verlenen kort verzoenen, denk deze doopouders, met hun kinderen... Heer, mocht u de vleugelen over, dat, over die gezinnetjes uitbreiden... ...geef ze die wonderlijke weg naar die spelong van Adulam... ...in de jonge leven te beleven... ...bijzonder mogen we een van de baby's u betrouwen... ...waar wat zorgen over zijn... heer, er zullen in de toekomst ook nog wat operaties nodig zijn... En ach, ook in die jonge leven zal er wel veel bekommering zijn. Ach, dat ze maar bitterlijk bedroefd bij het wiegje van hun pandje zouden staan. En zeggen, o, God, doe nog eens wonderen. Dat kan u. Maar het grootste wonder is, als u deze kinderen samen maar leiden mag naar de geheimen van de spilling van Adulam. Verzoenen kort, leid over de wegen die we moeten gaan. En vervul ons hart met uw genade. Om Jezus wel. Amen. We gaan zingen 147. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt zijn hun smarten tweede van 147.